11 uur in ons reed met het TNW's journaal.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 Gestolen mobiele telefoons moeten direct na de diefstal op afstand onbruikbaar worden gemaakt. Minister te verwacht dat de telecomproviders dit voor de zomer geregeld hebben. KPN, Vodafone en T-Mobile kunnen een gestolen mobieltje op afstand zodanig onklaar maken dat hij het ook niet meer doet als er een nieuwe SIM-kaart in wordt geplaatst. Zorgverzekeraar CZ met 3,3 miljoen klanten een van de grootste van Nederland heeft de afgelopen jaar een winst gehaald van 518 miljoen euro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 Europa wil fraude met voedsel harder aanpakken. Sjoemelaars moeten een hogere boete krijgen. De 27 landen van de Europese Unie besloten na het uitbreken... van het paardenvleesschandaal in februari tot een groot onderzoek. En sindsdien zijn er ruim 7000 monsters onderzocht. In Frankrijk is het vaakst paardenvlees aangetroffen 47 maal. In Nederland 2 maal. De vrouw die afgelopen nieuwjaarsnacht inreed op tientallen toeschouwers van een vreugdevuur in Raart wordt niet vervolgd. Bij dat ongeluk kwam een man om het leven en raakte 16 mensen gewond. Volgens justitie kon de automobilisten er weinig aan doen. Haar auto was in orde en ze had niet gedronken. Het vreugdevuur was erg fel en alles daaromheen was een zwart gat. De vrouw zag de toesprouwers pas op het allerlaatste moment. Nederlanders willen weg in de meivakantie. Er wordt vooral veel last minute geboekt. Volgens brancheorganisatie ANVR is er door het koude voorjaar... nu al meer belangstelling voor zonnige bestemmingen. Er gaan in de meivakantie 29% meer Nederlanders naar het buitenland... dan vorig jaar, zegt de ANVR. En dan het weer, vannacht overwegend droog en nevelig. Het koelt af tot 7 graden. Morgen blijft het overwegend bewolkt, maar veel neerslag valt er niet. In het noorden wordt het 18 graden, in het zuiden 20. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wey. De Koningsloop ging al niet door en dan mogen die 150.000 oranje ballonnen... na afloop van die Koningsvaart ook al niet opgelaten. Want ze zouden door vogels voor voedsel kunnen worden aangezien. Voedsel? Een vreemd verhaal. Hebt u wel eens een mus in een ballon zien happen? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Vier volwassenen. Twee kunnen niet vragen wat ze willen. En de andere twee kunnen niet antwoorden zoals ze zouden wensen. Dat schreef Volkskrant columnist Bert Wagendorp vanmorgen over het gesprek met Willem Alexander. En Maxima morgen. Is dat ook zo? Een gesprek met Pieter Jan Hagens. die Willem Alexander interviewde. en koninklijk huisverslaggever Kisia Hekster. Vincent Ike richtte samen met zijn vrouw een tentoonstelling in. over Christian Huygens in de Grote Kerk in Den Haag. Daar ligt hij samen met zijn vader Constantijn begraven. En die graven zijn pas her ontdekt. Zometeen kijken we ook kort terug met de correspondenten op de aanslag in Boston en op de aardbeving in het grensgebied van Iran-Pakistan. En in Den Haag komen er een paar spannende dagen aan. Staatssecretaris Steven ligt onder vuur. Ja, en wat is nou eigenlijk de status van het sociaal akkoord? Hans-Anderinga komt er zometeen alles over vertellen. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 16 april. De aanslag in Boston is volgens president Obama een terroristische daad. De bommen die gisteren afgingen bij de finish van de marathon... waren geprepareerde snelkookpannen. De kookers waren waarschijnlijk in een backpack. En in die backpacks was ook een boord. En de kooker mag of niet hebben geïntegd tot een boord. En uit de boord hadden er een jar van nails en BB's en pellets in de jar. De aanslag is een nationale zaak. Obama is al twee keer op televisie geweest om informatie te geven. We do not know who did them. We do not know whether this is the act of an organization or an individual or individuals. We don't have a sense of motive yet. In de hoop een spoor van de daders te vinden, roept de politie iedereen op om foto's en filmpjes af te staan. Any information that you have, any videos or photographs that happened, not just at that scene. But anywhere in, the, in the immediate vicinity could be helpful to this investigation. Een van de drie dodelijke slachtoffers is een jongen van acht. Een Nederlandse deelnemer hield hem in zijn armen. Hij reageerde niet op, uh, op, op wat ik zei. En hij reageerde ook met zijn ogen niet uh, op wat ik zei. Maar hij leefde wel. Een dag na de aanslag komt voor veel mensen het besef dat ze door het oog van de naald zijn gekropen. Als je een paar minuten later over de finish gaat. dan, dan ben je er zelf bij, zeg maar. Dat, uh, dat is wel heel bizar. Op allerlei plekken in de wereld zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de aanslag. De troonswisseling op 30 april heeft er vooralsnog geen last van. Over de gevolgen van die explosies voor de troonwisseling valt nu niet meer te zeggen. Er is op dit moment geen aanleiding om nadere maatregelen te treffen. Volgens burgemeester Van der Laan zijn er 22 scenario's uitgewerkt die kunnen misgaan in Amsterdam. En daar zit ook een scenario bij met een aanslag en een terroristische aanslag. Amsterdam hoopt op een feest in ontspannen sfeer. De veiligheidsmaatregelen moeten niet de overhand nemen, vindt Van der Laan. En bij de feesten worden veel meer bezoekers verwacht dan op een reguliere Koninginnedag. Reden voor de NS om extra treinen in te zetten. We zullen meer en langere treinen rijden dan we normaal gesproken doen op een Koninginnedag. En we zullen uh, langer doorrijden om iedereen in de nacht ook netjes naar huis te brengen. Veel mensen zullen naar huis gaan na die vaartocht over het ei. De schipper heeft er zin in en vindt het prima als de nieuwe koning ook even zelf wil varen. Maar als uh, dus, uh, prins of de nieuwe koning natuurlijk uh, varen wil, dan, dan zou ik zeer vereerd zijn dat hij het troon overneemt. Maar onder goede begeleiding van de schipper natuurlijk. Onder grote mediabelangstelling is de voorman van Sharia voor Belgium opgepakt. Geniet ervan uit wel een fucking smerlop. De advocaat van de man is boos dat journalisten getipt waren door justitie. Men stond daar en men filmt mijn cliënt op het moment dat hij gearresteerd wordt. Ja, dat wordt nu overal uitgezonden. Dat hij onbeleefd taalgebruik heeft gehanteerd op dat moment, dat heb ik ook vastgesteld. Maar die man die heeft ja. natuurlijk ook nog zijn rechten. Hè. Justitie denkt dat leden van Sharia for Belgium zich in Syrië hebben aangesloten bij Al-Qaeda. Ze zijn mogelijk ook verantwoordelijk voor executies. En men er eigenlijk deelneemt aan de gevechten en sommigen zelf aan het ontvoeren... en, ex en het executeren wat, wat zij noemen ongelovigen. Tot slot nog even terug naar Amsterdam. Daar hopen ze dat Ajax niet te vroeg landskampioen wordt. Want voor 30 april kunnen ze geen extra feest in de stad gebruiken... vindt burgemeester Van der Laan. Van een andere orde is het mogelijk, mogelijke eventuele kampioenschap van Ajax. Ik ben er als burgemeester terughoudend in. Maar het is niet onwaarschijnlijk... Het, dat ging het toch mis. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Uh, het is niet uitgesloten dat de Ajax kampioen wordt. Laten we het nog voorzichtiger zeggen. Oké, okay, burgemeester van der Laan. Joris Stubenitski zit naast met de krant van morgen. Goedenavond. Relschoppers kunnen maar beter wat geld opzij leggen... want de VVD wil dat ze voortaan zelf gaan betalen... voor de inzet van de mobiele eenheid en allerlei andere veiligheidsmaatregelen. De partij dient morgen een voorstel in, schrijft Spits. Morgen is er een groot debat over straatterreur. Het is aangevraagd door dit PVV... maar die partij wil nog niets kwijt over de plannen om vandalen aan te pakken. Want dat zeggen we pas in het debat zelf, zegt een woordvoerster. Blijf als het kan thuis en kom vooral niet in grote groepen bijeen. Dat was het advies van de politie van Boston na de aanslag op de marathon. Maar volgens het Nederlands Dagblad verzamelen mensen zich wel degelijk. Want ze gaan massaal de kerk in. Er worden gebedswakens en herdenkingsplechtigheden gehouden. En mensen die om een of andere reden hun huis of hotel niet meer in kunnen. mogen een paar nachtjes blijven slapen. Alle kerken zetten extra vrijwilligers in om mensen te helpen en te troosten. In de Telegraaf een oproep van de 97-jarige Hendrika van Haafden. In 1923 zong ze in Amsterdam voor koningin Wilhelmina. Ze werd beloond met een geborduurd zakdoekje met daarop het portret van de koningin. Hendrika vond de geboorte van prinses Amalia negen jaar geleden een mooie gelegenheid om het zakdoekje cadeau te doen aan Willem-Alexander en Maxima. Ze schreef een brief en gaf het persoonlijk af aan de poort in Wassenaar. En nu blijkt hij al jaren zoek te zijn. Het ministerie is gebeld, de marechaussee, ook de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar die zeggen dat het pakketje nooit is aangekomen. En daarom vraagt Hendrika in de Telegraaf heeft iemand mijn zakdoekje gezien. Op 30 april moet het Amsterdamse IJ zijn omgetoverd... in een prachtig musical decor voor de Koningsvaart. Maar dat is volgens Spits nog ver weg. Voorlopig worden de oevers gedomineerd door bouwvakkers, wegwerkers... hijskranen en opgebroken straten. Het enige dat is georganiseerd is de chaos. Amsterdam heeft nog twee weken om de grauwe betonkolossen... van Amsterdam-Noord in te pakken met een rood, wit, blauw en oranje kleurtje. En ook aan de hijskranen moet een mooie slinger komen te hangen... In die kranen zitten straks bouwvakkers... die vanaf tientallen meters hoog naar het koningspaar zullen zwaaien. Dan nog een dopingverhaal in de Volkskrant over clenbuterol. Het verboden spierversterkende middel wordt gebruikt in de veeteelt. En dat heeft uitslag heeft invloed op de uitslag van dopingcontroles onder topsporters. Dat blijkt uit onderzoek op het vlees dat sporters hebben gegeten. Het kan betekenen dat wielrenner Alberto Contador in 2010... misschien onterecht zijn Tour de France titel moest inleveren. Hij beweerde namelijk altijd dat het biefstukje dat hij had gegeten vervuild was. En misschien had hij dus wel gelijk. Inmiddels is de Spanjaard overtuigd vegetariër. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hier is de good news van Paul Weller. Veel onduidelijkheid vandaag over de aanslag in Boston en over de aardbeving in het Iraans-Pakistaanse grensgebied. Wie zijn de daders van de bomaanslag en hoeveel slachtoffers heeft de aardbeving geëist? We kijken aan het eind van de dag terug met onze correspondenten. Eerst met Thomas Edbrink in Teheran. Dag Thomas. Hallo. Ja, kun jij zeggen hoe ernstig die aardbeving geweest is? Nou, zoals blijkt ...heel minder ernstig dan men in het begin dacht. En dat ligt een beetje aan de Iraniërs zelf... ...die vlak na de beving, die volgens hen de zwaarste in de afgelopen 40 jaar was... Uh, ja, ...moord en brand begonnen te schreeuwen en honderden doden voorspelden. Uh, maar na een paar uur bleek dat in ieder geval aan de Iraanse kant uh, van het grensgebied... Uh, ...er volgens, volgens de Iraniërs uiteindelijk maar één dode is gevallen. Nou, dat geldt niet in Pakistan, waar ook misschien de nieuwsvoorziening ietsje beter is, ietsje vrijer... Uh, waar volgens de Pakistanis uh, 34 doden zijn gevallen en 80 gewonnen. Nou, hoeveel er precies aan de Iraanse kant zijn gevallen is onduidelijk. Maar het is niet een monsteraardbeving zoals bijvoorbeeld in 2003 in de stad Bam, waarbij 20.000 mensen omkwamen. En dat heeft ook te maken met het feit dat het een heel uh, ja, slecht bevolkt gebied was? Een weinig bevolkt gebied? Het is een heel dun gebied, het is het wildwesten westen van, van Iran en dat, dat betekent, dat is ook een van de redenen waarom de informatiestroom zo langzaam en moeizaam op gang kwam. Uh, de aardbeving, de kracht van die aardbeving deed mensen hier echt denken van dat er een vreselijke ramp moest zijn gebeurd. En ook al is het gebied inderdaad dun bevolkt, uh, er wonen iets van uh, 2 miljoen mensen op een gebied, ja, misschien vijf keer... Of zeven keer de omvang van Nederland. Er uh, zijn er wel een aantal grote populatiecentra. en daar was de aardbeving in de buurt. Maar. de aardbeving vond. dachten de Iraniërs eerst plaats. op een diepte van 10 kilometer. en dat bleek later. 95 kilometer te zijn. Dus de beving was minder zwaar. Ja, dankjewel. En dan nu naar uh, Boston. aan de telefoon onze correspondent Wessel de Jong. Dag Wessel. Hallo. Is er de laatste uren nog meer duidelijkheid uh, ontstaan. over de gebruikte methode. of mogelijke daders? As we speak nu, op dit moment uh, spreekt uh, de FBI die het onderzoek leidt, uh, Delorier. en die, uh, die legt uit inderdaad hoe het met die bommen precies zit... Dat het, uh, dat het inderdaad ging om twee pressure cookers, dus gewoon twee pannen... die je dichtdraait, gewoon zwart kruiden erin met, met, met kogeltjes, met spijkers en dergelijke... dat dat de bommen zijn geweest en die zijn uh, ja, daar langs die route beland... Daar neergelegd in, in zwarte, zwarte sporttassen... En die FBI riep dan ook op: het is dus iedereen die ja, tijdens die race, tijdens die marathon, iemand heeft zien lopen met zo'n tas. Uh, meld je als, als, als, alsjeblieft. Dus het, het beroep op het publiek wordt, uh, wordt steeds sterker. En zoals die zei: someone knows, iemand moet weten wie dit gedaan heeft. Maar verder zei hij ook nog, het, het, het, ook nog steeds, en dat was natuurlijk weer het ontmoedigende aan het hele verhaal, 2000 tips zijn er binnengekomen, maar het onderzoek staat nog steeds, zoals hij zei in, in zijn infantie staat nog steeds in zijn kinderschoenen. Ja, dus ze hebben geen idee of het een nee. uh, eenling was of een, een samenzwering. Nee. Nee. Nee. Uh, hoe hard is die klap aangekomen bij de Amerikanen? Ja, natuurlijk toch wel behoorlijk hard, hè. je ziet dat wel aan de, aan, de, aan de overspannen reacties die je vandaag uh, gezien hebt overal. Hier op het vliegveld in, in Boston werd opeens een vliegtuig apart gezet, want er een, uit een koffer een raar geluidje kwam, maar nou, er was niks aan de hand. Eh, La Guardia gebeurde hetzelfde. Uh, in, in New York, ook verdacht pakketje meteen explosieve opruimingsdienst erbij. Maar uh, op zich probeerden ze ook in Boston wel weer een beetje de stemming erin te houden. Al die renners, al die hardlopers die de marathon niet hadden kunnen afmaken, die kregen dan toch nog die, die begeerde medaille uitgereikt. En dat zorgde toch wel weer voor een beetje een feestelijke stemming in de stad. Ja, en er is een beloning uitgeloofd, begreep, begreep ik? Ja! Dat, dat, dat, dat, dat, die beloning is ingesteld door de brandweer hier in Boston. En die leidt 50.000 dollar uit voor de tip die naar de, naar de dader toe leidt. Ja, ik vind het vrij Voor nou, Amerikaanse maatstaven vind ik het een vrij bescheiden bedrag. Maar de, de brandweer is hier, is, hier, is hier niet zo rijk. Dus dat zal de reden zijn voor het relatief lage bedrag. Ja. En dan nog een ander berichtje. Spanje heeft zo'n consul in Boston ontslagen. Ja, dat is een onwaarschijnlijk verhaal echt van een ultieme bureaucraat. En dat is dus niet omdat deze Spanje, Spaanse consul dus misschien verdacht is. Maar dat hij ook gisteren na de bomaanslagen... aanslagen, zoals altijd waarschijnlijk zijn consulaat precies om zes uur dicht deed. Nou, er kwamen, melden zich allerlei Spanjaarden die in de problemen waren, die melden zich met problemen bij dat consulaat. En die, die stonden voor een dichte deur. En dat was voor de minister van Buitenlandse Zaken van Spanje was dat absoluut onacceptabel. Dus die heeft hem in één keer heeft hem. Een... De laan uitgestuurd, oké, okay, dankjewel. Wessel de Jong je wel. Wissel Oh, don't you feel like I cry? Don't you feel like crying? cry? Well, here I am, a oh, honey. Come on. Hey to me, is dit van Solomon Burke. Het worden politiek een paar spannende en interessante dagen. Morgen is er een debat over het sociaal akkoord. En wat is nou eigenlijk de status van het akkoord? En donderdag debatteert de Kamer over de zaak Dolmatov. En morgen is daar ook een hoorzitting over. Wat ging er allemaal fout rond de dood van deze Russische asielzoeker? De positie van staatssecretaris van Justitie Fred Teven staat op het spel. Bij mij in de studio's wie is het anders dan in Den Haag. Hans Andringa. Uh, ja, zullen we eens beginnen met uh, Teven? Het wordt hem uh, allemaal aangerekend wat er mis ging met Dolmatov. Ja, nou, uh, in hoeverre het hem wordt aangerekend... dat zal dus uh, de komende dagen moeten gaan uh, blijken. Maar er uh, ligt toch al een uh, vernietigend rapport... dat onderzoek heeft gedaan... naar wat er allemaal rond deze asielzoeker is uh, gebeurd. En uh, ja, simpel samengevat is dat uh, de ene fout op de ander is uh, gestapeld. Het, uh, he, hij had al eerder een zelfmoordpoging gedaan... is niet adequaat op uh, gereageerd. Doordat er een vinkje verkeerd stond in mm -hmm. het computerprogramma... Stond die uh, onterecht op de lijst van vreemdelingen die uitgezet kon worden. Daarom is hij vastgezet. En ook allerlei uh, psychische hulp... Noodverschijnselen van de man die zijn niet goed opgepikt door uh, de staf in Rotterdam. Kortom, uh, er zijn uh, heel veel vragen over uh, te stellen. En uiteindelijk is dus de vraag: in hoeverre is die fout ook Fred Teve aan te rekenen? En daarom is er morgen een hoorzitting in de Tweede Kamer. Ja, want uh, het gaat niet alleen om wat er in het rapport stond. dat vorige week is uh, gepresenteerd. Maar uh, de Kamer wil ook wel weten: uh, had de staatssecretaris kunnen weten dat er een heleboel zaken fout zaten... in dat hele systeem van de opvang van asielzoekers. Zijn er eerder signalen geweest? Had hij eerder moeten ingrijpen? En uh, ja, onder andere de ombudsman, die heeft daar uh, kritische rapporten over geschreven. Hij heeft vaker laten horen van... jongens, dat hele systeem, dat is veel te bureaucratisch geworden. Het gaat hier om mensen. We verliezen de mensen die asiel zoeken te veel uit het uit het oog. En het gaat veel te bureaucratisch toe. Nou, dus daarom is er morgen die hoorzitting... Mm -hmm. om daar meer over te horen. Niet alleen van de officiële instanties... maar de oppositie heeft nog een extra zitting aangevraagd... met daarin onder andere Amnesty International, vluchtelingenwerk... en ook uh, de ombudsman en de advocaat van Dormatov. En uh, een van de initiatiefnemers van die extra zitting... Uh, Joel Voordewind van de ChristenUnie, die zegt dat mede ook op die extra informatie hij zijn oordeel zal laten afhangen. Mensen worden gezien als nummer, uh, in plaats van als persoon uh, waar je echt het verhaal persoonlijk ook van zou moeten horen. In plaats van dat je op zoek bent zodat je een vinkje kan zetten in het, uh, in het systeem. Daar wil ik graag meer duidelijkheid over hebben. Dus vandaar ons uh, pleidooi ook om een parlementair onderzoek uh, te gaan houden naar het systeem op zich. Ja, meestal zie je in dit soort situaties dat een partij... vierkant achter de eigen minister of staatssecretaris gaat staan. De VVD houdt een beetje afstand, hè, lijkt het. Waarom? Ja, ze gaan er niet uh, vol in. Of ze gaan niet echt uh, vierkant voor of achter de staatssecretaris staan. Um, ik denk dat ze een beetje de indruk willen vermijden dat, dat het het politieke lijfsbehoud van de staatssecretaris... belangrijker zou zijn dan mm -hmm. deze Don Matoff die overleden is. Dan, ja, dat, uh, mm -hmm. dat staat niet echt goed. En hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor uh, de oppositie. Die uh, roepen niet meteen om uh, het hoofd van de staatssecretaris... maar zij willen ook eerst zoveel mogelijk informatie boven tafel komen... dat als het nodig zou zijn, dat je dat niet eigenlijk al voor het debat had besloten... dat de staatssecretaris zou moeten opstappen. Okay. En vandaag kon je dus ook horen van Halbe Zeilsta. Natuurlijk zegt hij, ik vertrouw erop dat de staatssecretaris zich goed kan verdedigen. Maar hij houdt ook ruimte over voor een andere uitkomst van het debat. Namelijk dat de staatssecretaris zou moeten opstappen. En datzelfde hoor je ook bij Ad van der Steur van de VVD. Die wint er ook geen doekjes om. De VVD heeft bij monden van de heer Bolkestein in 1988 de zogenaamde Bolkestein-doctrine geformuleerd. Dat betekent dat een politieke ambtsdrager in beginsel verantwoordelijk is... politiek verantwoordelijk, dus ministerieel verantwoordelijk is... voor alle handelingen en al het nalaten te handelen van de ambtelijke organisatie. Nou, en dan is de volgende vraag is of uh, gegeven het debat en de uitkomsten daarvan... er voldoende vertrouwen is in het functioneren van de staatssecretaris in de toekomst. Nou, dat is precies wat we zullen afwachten. Nou, duidelijk, donderdag een debat over de zaak. Tot zo lang onzeker of Teve het eind van de week haalt? Ja, en um, veel hangt ook inderdaad van Teve zelf af. Want uh, hij heeft al laten weten dat, dat deze gebeurtenissen... rond deze Russische asielzoeker, dat, dat hem dat heel erg mm -hmm. aangrijpt. Dit is het ergste dat mij is overkomen, zei hij uh, onlangs. En um, Teve die staat wel een beetje bekend als een uh, ruwe bolster... maar er zit toch ook wel een blanke pit bij. Het is, het is een rechtschapen man. Dus ja. ik kan me ook heel goed voorstellen... dat als er te veel aan hem zou blijven kleven... dat de Kamer bij wijze van spreken helemaal niet te hard hoeft te duwen... maar dat hij ook de eer aan zichzelf houdt... als blijkt dat hij te veel beschadigd is. Of ja, nogmaals, dat er te veel aan hem is blijven kleven. Goed, we wachten dat af. Dan het sociaal akkoord. Vorige week uh, we waren er nog blij gezichten hè, bij de presentatie. Uh, is ja. daar nog veel van over? Nou, uh, no. er zijn partijen die dat nog wel willen volhouden. Maar ja. Ja, je merkt toch wel steeds meer kritiek. Van, uh, ja, Wat is dit nu eigenlijk voor uh, akkoord? Uh, zijn die, afspraken, die bezuinigingsafspraken van het kabinet nu echt van tafel? Uh, de een zegt dit en de ander zegt dat. Maar het lijkt nu steeds duidelijker te worden. Ze zijn niet helemaal van tafel. We wachten gewoon tot uh, september om te kijken of het dan nog nodig is. Ja, want het kabinet zegt dat het tekort op de begroting voor 2014... maximaal dieper 3% mag zijn, hè? Dat ja, zeggen precies. ze nog steeds. Ja, precies. Daar uh, horen we vandaag dan ook weer bijvoorbeeld uh, minister Dijsselbloem... van Financiën nog een keer zeggen van die 3%, uh, daar gaan we ons echt aan, aan houden. En willen wij dat voorkomen, dan moet er een soort economisch wonder uh, zich gaan voltrekken de komende maanden... dat er een duidelijke groei van de economie is. En het kabinet heeft laten weten aan de Kamer... dan hebben we een extra groei nodig van de economie. Een extra groei voor 2014 van, van 1%. Nou, uh, een van de partijen die het kabinet graag over de streep wil trekken... voor als er bezuinig zou moeten worden, dat is uh, GroenLinks. En uh, ja, die hebben heel weinig vertrouwen in het feit dat die 1% gehaald gaat worden, maar vasthouden aan die 3% als maximaal tekort... daar zien ze ook helemaal niets in bij GroenLinks. Ik hoor sommige bewindslieden uit het kabinet zeggen... nou, misschien is die 3% ook niet helemaal uh, heilig. Ik hoor de minister van Financiën zeggen... het is een erezaak om die 3% te handhaven. En ik hoor de minister-president zeggen... koop allemaal een auto en dan komt het vanzelf wel goed. Dus uh, met dit soort uh, voodoo economie uh, maken we de zaak er niet beter op. Ja, dus na de Chaka-premier uh, hebben we nu ook... dat hij zich bezighoudt met voodoo economie Ja, maar goed, uh, slotvraag met alle kritiek... dat die we hebben gehoord. Wat hebben we nou eigenlijk aan dat sociale akkoord? Nou ja, dat moet nog blijken. Uh, voorlopig heeft het kabinet in elk geval een paar maanden rust gekocht. Er is uh, rust op het arbeidsfront. We hoeven voorlopig niet te verwachten dat het Malieveld volstroomt... Uh, vanwege uh, protestdemonstraties van uh, uh, de vakbonden. Maar politiek gezien is het natuurlijk nog lang niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Want mocht er bezuinigd gaat worden, dan is nog steeds de vraag... lukt het kabinet om een meerderheid uh, te halen in de Eerste Kamer? En dan heeft hij datzelfde rijtje partijen weer nodig... die nu, deze week, met al hun kritiek komen op datzelfde sociale akkoord. Dus het blijft onzeker. Wordt vervolgd. Dank je wel, Hans Andrieger. Because of sticks and stones, stones, grinding down the fading track in an old and busted Cadillac, like, like. to be or as home as home could be to me ticket lines and taxi cabs anything for you my friend my friend Kingsman. de well, de Kings Horses. Van Tessa Rose Jackson. Een Amsterdamse zangeres. Het ja, is een beetje een, een bruggetje naar het volgende onderwerp. Namelijk eh, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Die er worden morgen geïnteroord. Waar Max? Hè? Worden die... Uh, Heel oneerbiedig genoemd. Morgenavond om half negen het lang verwachte interview. In de studio is hier Pieter Jan Hagens, die Willem-Alexander al twee keer interviewde. Of drie keer, het hangt een beetje vanaf hoe je het uh, telt. En Kisia Hekster, verslaggever Koninklijk Huis voor de NOS. Hartelijk welkom allebei. Ja, Pieter Jan, ik begin bij jou. Hoe, ga, hoe ging dat in de tijd? Uh, werd jij op zo'n klus gezet door je hoofdredacteur? Of, of kwam de RVD, we willen, uh, willen jou? Hoe, hoe ging dat? Nee, ik, ik werk natuurlijk bij de AVRO, maar ik werd gebeld door de NOS. Ik heb het nu over 2007. Mm -hmm. Dat was eigenlijk het uh, grotere interview. En de andere twee waren meer een reportage mm -hmm. of wat korter. In 2007 uh, ging de telefoon en de NOS-man zei... wil jij misschien de kroonprins interviewen? Zeg ik, nou, wat een verrassing. Graag, leuk... En uh, ho ja, ho hoe ze bij mij gekomen zijn, dat weet ik eigenlijk niet Maar had jij toen die reportages met uh, prins Willem-Alexander al daarvoor gemaakt? Ik had inderdaad in 2003, vier jaar eerder... had ik uh, in het kader van 50 jaar herdenking van de watersnoodramp in Zeeland... had ik een uh, reportage met hem gemaakt, onder andere in een helikopter... dat we boven de gebieden vlogen dat waar... schept een band. <laughs> Misschien dat hij jou heeft uh, aangewezen, zou dat ook nog kunnen? Nou, het is vast wel in overleg gegaan, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dus, heb je er nog over nagedacht? Dan heb je meteen ja. Ik zei meteen ja. Want? Ja, want ik wist de voorwaarden nog niet <laughs> eens. Oh, <laughs> en wat waren die voorwaarden? Nou ja, achteraf heb ik me eigenlijk pas gerealiseerd... dat het natuurlijk een heel raar... ik heb het uh, van de week een, een gemankeerd interview genoemd... omdat het natuurlijk... je hebt er zelf niet zeggenschap over het eindresultaat. De Rijksvoorlichtingsdienst kan er nog van alles uithalen... En, uh, en dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Moet je daar van tevoren voor tekenen? Nee, nee. Maar mag je wel zelf een opzet maken? Of wordt dat ook bedacht? Je hebt eigenlijk totale vrijheid. Dat is, wel? Ja, ik ben een aantal keren op de Eikenhorst geweest. Dat was uh, heel uh, leuk en aangenaam en uh, informatief ook. Was, maar, was Maxima daar ook bij? Die heb ik uh, alleen op de dag van de opname uh, okay. een keer gezien. Ja. En dus ik zat met, met Willem-Alexander... in een soort bibliotheekachtige kamer. En met, er was nog iemand van de Rijksvoorlichtingsdienst bij. En het waren hele prettige gesprekken... waarbij op een gegeven moment de witte wijn op tafel kwam. Dat was heel, heel aangenaam en leuk. En uh, het... het, het, het Iedereen denkt dat je dus een soort vragenlijstje van de RVD krijgt of zo. Of dat, dat, ja. dat is absoluut niet waar. Ik, ik, je kunt echt alles vragen. En dat zei hij ook met zoveel woorden tegen mij. Vraag maar alles wat je Ik weet niet of ik overal antwoord op geef, maar je kunt alles vragen. En het is niet zo dat je dan met z'n tweeën eigenlijk een, een, een lijstje maakt met, van, met van onderwerpen. Nee, je moet het meer zien zoals uh, voor eigenlijk elk wat langer interview voor televisie of radio er gewoon een voorgesprek is, zodat je weet... Ja, ja. wat hij gaat zeggen. Ja, wat, wat interessant is om te bespreken. Want hij, uh, je vroeg toen, hef, uh, hebt u een beeld uh, van hoe u het koningschap in zou willen vullen? Ja. Weet je dat nog? Mm -hmm. En toen noemde hij drie steekwoorden... Mm -hmm. Weet je, niet, weet je ze nog? Ja, ja, ik weet ze nog. Het is ja. geen overhoring hoor. Maar, eh, nee, nou, het, het waren ook niet van die hele schokkende termen. Maar ja, het hele koningschap is natuurlijk niet zo schokkend uh, uiteindelijk. Samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend. Die drie, hè? Ja. ja. Dus dat, dat wist je bijvoorbeeld wel dat hij dat ging zeggen? Ja, dat wist ik wel, ja. ja. En ik ben heel benieuwd of die drie termen ook in het interview van de week weer terugkomen. Of dat nog steeds de, de visie is op, uh, op het koningschap. Ja, want ik neem aan dat ze die oude interviews hebben bekeken. Nou, mag ik hopen, zeg. Ja. Kizia zit heel erg uh, <lacht> te knikken. Uh, Kisja, heb jij die interviews nog uh, weer teruggekeken? Ja, ja, ik heb ze allemaal bekeken ja. de afgelopen weken. En enorm van genoten ook. En die, die, die woorden, hè, dat aanmoedigende ja. en dat. Uh, samen binnen. Samenbinden, ja, dat zijn inderdaad de, nog steeds de termen waar, uh, ja, waar het koningschap zich sterk voor maakt. En dat die in, in wat voor variant dan ook hoor die nog steeds heel veel terug. Um, maar het viel me inderdaad op dat je ook in die oude interviews dat heel erg terugziet. En ja, ik, ik heb er dus eigenlijk heel erg van genoten. Want het is een beetje makkelijk, denk ik, om nu achteraf te zeggen... er zit geen nieuws in, of het is een toneelstukje, of een uh, bizar schouwspel. Ik weet niet wat er allemaal van kwalificaties zijn gevallen de afgelopen week. Want dat is ook allemaal met de kennis van achteraf. Ik vond het gewoon bijvoorbeeld ontzettend leuk als tijdsbeeld... om te zien hoe prins Klaus in 1980 gewoon zit te roken op de bank... naast prinses Beatrix A aan de vooravond van de inhuldiging. Dat is dan een voorbeeld van ja. iets van de tijdsgeest. Maar er zitten wel degelijk ook heel inhoudelijk interessante dingen in. Nou ja, Bert Wagendorp die schreef vanmorgen in de Volkskrant... Er zitten woensdagavond vier volwassenen tegenover elkaar... van wie er twee ja. vragen stellen niet kunnen vragen wat ze willen... en twee anderen, de antwoordgevers, niet kunnen antwoorden zoals ze zouden wensen. Dat laatste is waar, maar dat het, is waar. het eerste is niet waar. Nee, maar goed, ze, ze kunnen niet... merk je dat dan ook, dat ze misschien... Dat, dat nou ja, ze iets anders zouden willen zeggen? Tuurlijk. Wat, wat Bert Wagenhoek misschien bedoelt... is dat je als interviewer haast ook een soort zelfcensuur gaat toepassen... omdat je weet dat ze op sommige vragen geen antwoord kunnen geven. Bij, bij mij toen en Willem-Alexander ging het bijvoorbeeld over het integratiedebat. Dat was al in 2007 tamelijk fel van toon. En toen zei hij, ja, dat zijn, dat, uh, zijn mensen die destructief bezig zijn... Ja, dan kun je vragen, u bedoelt Geert er zeker. Ja. En dan weet je zeker ook dat hij daar geen antwoord op geeft. En als hij dat wel doet, dan weet je zeker dat het er vervolgens uitgeknipt wordt... door de Rijksvoorligingsdienst. Dus dat, is, dat zijn een beetje de ja. dilemma's waar je mee zit. Ja, Ik denk ook dat het een beetje makkelijk is om het zo af te doen. Want het is wel degelijk uh, kunnen er... verwacht ik ook dat er morgen heel interessante dingen gezegd gaan worden. Want er zijn heel veel vragen hmm. die, uh, ja, ja. zoals Pieter Jan ook zegt... wel degelijk gesteld kunnen worden, waar ja. ik ook een antwoord... Verwacht. ja, maar uh, voordat we daarop verder gaan, het, het, je weet ook, zijn er in de destijds bij jou veel dingen uitge uitgehaald? Nee, dat valt voor mij, volgens me. In ieder geval geen significante dingen, geloof ik. Ik moet zeggen, ik, uh, mijn interview was gekoppeld aan een documentaire van Melinda ja. Cassens die hem gevolgd had in zijn oh, werk ja. in binnen en buitenland. Dus. Uh, het werd ook een beetje in delen opgesplit. Goed. Maar goed, Kiesja. Jij zegt, er wordt toch wel degelijk iets interessants gezegd. Hè? Terwijl heel veel mensen zeggen, nou ja, het is een soort, het is een soort toneelstuk. Maar stel nou dat jij, dat jij hem zou mogen interviewen. Ja, je, hebt, je hebt hem natuurlijk vaak meegemaakt. Wat, wat, wat zou jij willen weten, nu? Nu... Uh... Nou, wat, wat, wat ik interessant vind, uh, is om te weten of hij wel eens nadenkt... over hoe het zou zijn om geen koning te zijn, bijvoorbeeld. Wat ik interessant vind, als ik die oude interviews terugkijk... Van, ook van Beatrix en van hem, is de worsteling uh, die je ziet tussen... Van, is het nou een plicht of is het een roeping, dat koningschap? Dat zijn natuurlijk vragen die altijd interessant zijn. En dan zijn er voor nu... Met het oog op de actualiteit zijn er natuurlijk heel veel vragen rond bijvoorbeeld de inhoud van het koningschap, het ceremonieel koningschap, hoe hij daar tegenover staat, de economische banden die hij wil, of het economische deel van het koningschap wat hij, waar, waarvan wij denken dat hij het wil gaan versterken tijdens de staatsbezoeken. Dus meer betrokkenheid ook bij handelsmissies bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen waarvan heel veel mensen denken dat hij zich daar meer voor zal gaan inzetten. Dat, dat, dat zijn allemaal dingen die we morgen, denk ja. ik, te weten gaan komen. Dat was het vertegenwoordigende wat hij... Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En verder is natuurlijk, uh, zijn er nieuwe uh, ja, aanwijzingen... Uh, rondom de schoonvader van Willem-Alexander. En wat hij wel of niet... Ja, maar kan je daar iets over hebben. vragen? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar of dat gebeurt. En ik, ik heb wel... Het is natuurlijk wel zo dat daar nu aanleiding toe is... Er zijn uh, nieuwe ontwikkelingen ook in Argentinië rondom hem... En dat kan een reden zijn om daar wel vragen over te stellen. Lijkt me eigenlijk niet zo gek. Ja. Ik weet niet of het gebeurt. En de crisis is natuurlijk ook een onderwerp. Die is ook uitgebroken sinds uh, dat laatste interview. Nou ja, daar kun je natuurlijk ook allerlei vragen over stellen. Maar ook over bijna. de hoogte van zijn salaris. Daar is, ook, daar is nu ook net uh, ja. discussie over. Ja, maar... Ik weet niet of daar nou iets over gevraagd gaat worden. Ik, ik, ik, heb het, ik weet het niet. Er is iets uit, uit, uit, uitgehaald. Dat ging over, dat hij zei. Protocol, ja, ze mogen me gewoon noemen zoals ik wil. En dan zegt Maxima, ze noemen Maxima... Ach ja, prinses of koningin, dat maakt niet uit. Daar geloof ik trouwens niks van, dat het daar niks uitmaakt. <lacht> nou, waarom? Ik, ik heb het idee dat, dat, wel al, dat ze daar allebei niet zo vreselijk... Want uh, ja, zouden ze dat toch ook niet zeggen? Dan zouden ze misschien meer nadruk daarop leggen, juist. Nou ja. Enfin. Uh, maar goed, um, het, het zou het iets voor hun populariteit kunnen betekenen. Kies je? Ja. Ongetwijfeld, want uh, het is... Maar natuurlijk... zou het goed of niet zijn... Uh, uh, nou, okay, Maxima is natuurlijk al veruit het populairste yeah. lid van het Koningshuis. En, en dit soort interviews is meestal wel aanleiding dat mensen ervan uitgaan dat ze het een beetje goed doen. Dat ze dan nog populairder zijn. Het Koningshuis ja. heeft al niet te klagen onder een uh, gebrek aan populariteit in Nederland, natuurlijk. Maar wat je wel ziet. Ik heb ook bijvoorbeeld teruggekeken naar uh, wat er gebeurde toen Beatrix haar moeder opvolgde, Juliana. Uh, bij dat soort interviews zie je ook dat mensen moeten gewoon heel erg wennen ja. aan een nieuwe vorst. Dus ze denken bij bijna bij voorbaat al van nou ja, dat zal toch wel minder worden dan het was. Het ja. is blijkbaar ja, dat zit denk ik in de mens. Dus, dus uh, nou over Willem Alexander zijn natuurlijk ook waar hebben veel mensen twijfels of hij het net zo goed zal gaan doen als zijn moeder. Nou, hij zal het anders gaan doen dan zijn moeder. Dat ja. zal, dat is natuurlijk duidelijk. Dus dat dat zijn ook dingen die morgen ongetwijfeld gaan zien. En er komt ook uh, een opiniepeiling, geloof ik, meteen over... van hoe er dan uh, in dat interview, hoe men vindt dat dat gedaan is. Nou, daar uh, hebben ze sowieso een hekel aan, aan populariteitspolls. Ja. Want er wordt er gezegd door Beatrix en ook door Willem-Alexander... ja, populariteit, dat is niet iets voor het Koningshuis. Dat gaat over de langere termijn. Ja, ja. Goed. Uh, Pieter Jan, nog ooit Willem-Alexander nog gezien... Uh, uh, nee, ik heb eigenlijk uh, na Ieder 2007, zijn zij wegen. Okay. Hey. ook wel ieder ons gegaan. Goed, oké. Okay, maar jullie zitten morgen voor de buis. Hé, hey, dank jullie wel allebei voor je komst. Kies jij extra, Pieter Jan Hagens. Ja, we draaien hem de nek om een Rebirth, een instrumentaal nummer van Forest Mighty Black. Want bij mij zijn aangeschoven Charlotte Lemmens en Vincent Icke. Dat uh, heeft alles te maken met ja, uh, koningin Beatrix. Waarschijnlijk haar laatste klus als optreden. 24 april gaat de tentoonstelling openen over Constantijn Huygens... en zijn zoon Christian in de Grote Kerk in Den Haag. En morgen mag de pers naar binnen. Wij nemen nu alvast een kijkje achter de schermen met deze gastconservatoren. Tenminste over het gedeelte uh, van uh, wetenschapper Christiaan. Dus Vincent Ica-hoogleraar Theoretische Sterrenkunde, Cosmologie... En dan ook nog, ik kreeg hier een briefje, wat was het nou ook <laughs> wat, uh, Hoe ik Charlotte Lemmens aan moest kondigen. Er staat hier uh, conceptontwikkelaar en tentoonstelling maken, maar er was gewoon, ah, hier heb ik het, uh, van alle markten thuis, maar nu wetenschapscommunicaat, nou ja, ik geloof het wel. Uh, een leuke opdracht, was het een, le een leuke opdracht, is het jullie zijn een echtpaar, hè? is dat nou ook leuk? Nog. Uh, ja, maar goed, is dat moeilijk om met je eigen man een tentoonstelling in te richten? Um. Nee, het is vooral heel erg leuk. Ja. En het is ook de eerste keer dat wij um, samen echt een onderwerp neer kunnen zetten. Anders dan bijvoorbeeld Vincent zijn eigen tentoonstelling als beeldend kunstenaar. Ja. Of zijn eigen boek. Of mijn uh, ding waar hij aan helpt. He, want ja. we hebben elkaar natuurlijk altijd wel geholpen. Maar dit echt samen doen, dat is hartstikke leuk. Ja. En wat ja. willen jullie laten zien van Christiana Huygens, Vincent? <laughs> Nou, eigenlijk uh, veel te veel. Te veel? Dan ja, dan ja, alles. ja, maar dan oh, ja, moet jij, jij mag, hem in uh, bedwang houden, waarschijnlijk. Nee, maar oh, nee, nee, uh, bijna okay. andersom. Andersom. Nee, nu, Charlotte heeft de muur der veelheid uitgevonden. Daar uh, was ze straks even uh, ja, iets over zeggen. Nee. Um, voor mij is een van de meest fantastisch boeiende dingen om zo ver in, in Christian Huijgens te verdiepen. Is um, hoe? actueel hij is. Hoe buitengewoon universeel een wetenschapper is uit de 17e eeuw in de 21e. Um, en wat, mij, wat voor mij ook heel erg nieuw was, nieuwer dan ik dacht, zeg maar, is wat hij heeft gedaan voor de manieren waarop wetenschap gedaan wordt. En natuurlijk bekend als een, een buitengewoon begaafd wiskundige... die zijn wiskunde wist om te zetten in begrip van de natuur. En die dat begrip van de natuur dan weer wist om te zetten in toepassingen. Want hij was een voortreffelijk ingenieur. Dus iemand die maar, voor het eerst eigenlijk theoretische natuurkunde bedreef. Ja, de eerste, de eerste theoretisch natuurkundige formule... Ooit op deze planeet verschenen, is de slingerformule van Christian Huygens. Ja, maar goed, er is natuurlijk een heleboel dingen die, die, we, die, die mensen weten. Jullie, wat, wat, wat, wat voor beeld, wat, voor, wat, voor, wat moeten we denken als we dit tentoonstelling hebben gezien over die man? Van dat is zo'n vooruitstrevende man was of komen er ook nog hele ja. andere aspecten aan bod? Oh, heel innovatief. Wat wij ook heel ja. erg neerzetten, is zijn levenslijn. Want we willen ook heel graag aangeven dat. Um, en met name als je als kind de tentoonstelling uh, bezoekt... dat het dus mogelijk is om als slim kind zo ver te komen. Zelfs als je moeder doodgaat als je acht jaar bent. Oh ja, want dat is wel een gebeurd. Is, ja? ja, dat is gebeurd. Er is nog best wel wat drama in zijn leven natuurlijk. Maar ook um, uh, wat, we heel, wat ik heel leuk vind persoonlijk... is om uh, mensen mee te geven dat hij zijn natuurkundige aanleg... en belangstelling van zijn moeder had... En uh, Suzanne ja, van Baar, zijn alfa. Ja, Zijn vader was een alfa, ja, hij ja, ja, ja. was namelijk Constantijn Huygens. Hè, een ja. kunstdichter natuurlijk, en adviseur van de Prinsen van de Oranje. Ja, er loopt een oranje streepje ja, door deze een hele uitzending. Grote heen. Mm -hmm. ja. En uh, ja, uh, Christian, wat ik ook leuk vond om te ontdekken... is dat Christian dus, uh, hij was erg dol op zijn moeder. Zijn moeder was overigens ook een hele serieuze gesprekspartner. Zeer gewaardeerd door Descartes. Hoe wisten jullie eigenlijk dat die moeder zo'n zo alfa ja, was? Zo'n slimmerdik? Nee, ja, moeder is dus echt een beta. De beta, ja, dat bedoel ja. ik ook. Ja, sorry. Die, uh, ja, dat, lezen, lezen, spitten, spitten. Ja, dus, uh, want dat was nog alles. niet zo bekend. Nee, dus dat is ook leuker geweest om dat wat onbekende dingen van hem naar voren te halen. doordat hij een veersandaal heeft uit, uitgevonden. Dat hij zich ook heel erg bezig heeft gehouden... met niet alleen het uitvinden van een zeeklok... waardoor er minder schepen op de rotsen uh, liepen van de VOC. Maar ook dat hij zich bezig heeft gehouden met het destilleren van zeewater... Ze heeft daar een apparaat voor uitgevonden. Zodat het om... weer drinkbaar werd. Ja, zodat ja. je dus op die lange zeereizen... Ja. waar ze dus nooit voldoende water goed konden houden... ineens toch veel minder doden waren. Ja. Dus dat schreef hij ook heel blij. De van scheurbuiken. Ja, ja, precies. En dat schreef hij zelfs ook dat het scheuren van buiken... Ja. was afgenomen. Nou. Dat, uh, ja. Vincent, ja? Nou ja, het, de, de het... hele lijn van wiskunde naar natuurkunde naar toepassingen. En zo, die, die is constant aanwezig in zijn manier van werken en zijn manier van denken. En natuurlijk stiekem als, als wetenschapper uh, probeer ik ook al een beetje de kunst af te kijken. Zo. Ja, voel je je verwant ik... met hem? Uh, Ook al zit er een uh, paar eeuwen maatje? tussen. Nou ja, in zover... Du durf je uh, jezelf niet te... <laughs> nee, laat ik het, uh... Kijk, Mark Katz, een uh, Amerikaanse natuurkundige, heeft een keertje een onderscheid gemaakt tussen een gewoon genie en een, en een tovenaar. Een gewoon genie, dat is net zo iemand als u of ik, alleen dan heel veel beter. Maar een tovenaar is iemand die onttrekt zich totaal aan alle manieren van snappen hoe hij dat gedaan heeft... Ja, dus Huygens was een tovenaar. Uh, Einstein was een tovenaar. In die um, categorie plaats In die categorie, oh, ja. En er dus ja. zij zijn talloze, gewone genieën. Uh, die zijn nou ja, goed, net zoals wij, maar dan beter. Uh, maar dit is echt een klasse apart. Zouden mensen in Nederland zich daar wel voldoende van bewust zijn... dat hij zo'n grootheid was? Nee, ja. maar dat komt juist doordat de, de manier van natuurkunde doen... zoals Huygens die deed, niet algemeen bekend is. Men gelooft nog steeds... dat er iets is zoals een natuurwet. Iets wat onveranderlijk is. Ik heb het voor de grappers een keertje met een zoekmachientje... ingetikt op de, op de computer. Als je immutable natural laws intikt... dan krijg je 12 miljoen hits. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Want die dingen bestaan er, maar zijn helemaal geen natuurwetten. En Huygens is de eerste... die heeft aangetoond dat dat zo is. Het is niet zo dat je begint met principes... en daaruit leidt je conclusies af. Nee, je kijkt naar het heelal... En uit de conclusies van je metingen volgen je principes. Dus net het omgekeerde. Ja. En dat is wat natuurkundigen nu doen. Hoe noemen. gaan jullie nou, het laten... Ja? nou, ja, Ik wou nog even zeggen, want het is ons ontzettend opgevallen. Dat is ook voor mij een soort kruistocht... dat in Nederland, Christiaan en Constantijn, zijn vader... Mm -hmm. zo'n enorme impact hebben gehad... en door Nederlanders nauwelijks gewaardeerd en gekend. En eh, dat blijkt onder andere uit het feit dat er heel hard gelobbyd is... onder andere door Vincent, om Christiaan nog op het allerlaatst in de kanon te krijgen van de wetenschap. Maar ook bijvoorbeeld, um, wij zijn bevriend met Charlotte Huygens, een nazaat. Ja. En zij zegt dat ze in het buitenland, als ze haar achternaam noemt... notabene, bijna altijd onveranderlijk in een beetje een gezelschap... die iets geleerd heeft, uh, herkend wordt als... oh, is dat familie van... Maar in Nederland eigenlijk nooit. Hoe zou dat dan komen dan? Nou, daar hebben we wel ideeën over. In de, ja, we de overigens heb ik daar ook een heel stuk over geschreven hoe dat komt. Maar um, aspecten daarvan zijn dat Nederlanders sowieso heel, heel veel moeite hebben... met een beetje trots en een beetje stevig zijn... Uh, dat geschiedenis bijna niet meer gedoseerd wordt op scholen. Um, ik heb laatst uh, een, een serie uh, colleges ja. of, of lessen gegeven op de lagere school van, uh, van, uh, van de kinderen waar wij uh, veel zijn. Uh, en die uh, is in geschiedenis over de Gouden Eeuw. Nou, ze vonden het machtig spannend. Maar toen ik dus begon met nou, wat weten jullie al van de Gouden Eeuw? Nou het wat is er op die tentoonstelling te zien? Wat, wat voor voorwerpen? Wat zijn ja. het films en het uh, Nou, zeg spullen? maar, uh, het Christian gedeelte. Daar staan ongeveer um, 25 attracties, waarvan de meeste interactief. Dus daar kun je echt aan slingeren, uh, meespelen met ballen... je kunt er, uh, golven, uh, het golvenprincipe van Huygens aanzetten. Um, je kunt in een fantastische uh, kiosk uh, kun je op uh, een pedaal trappen... met blikjestelefoons luisteren, met schuiven en dan kun je allerlei... Um, processen in werking stellen met katrollen... waardoor je ziet hoe dingen die je nu gebruikt... je tomtom, -tom, um, uh, nou, je, je, je, um, je horloge, et cetera... hoe die dus terug te voeren zijn mm -hmm. via een paar stapjes op Christian Huygens. Okay. Je kunt er ruimte in met Christian. Nou, er zijn echt heel veel dingen te zien, maar ook originele... Die waren uh, nog in Boerhaven waarschijnlijk. Ja. Hè? In, origineel in Boerhaven, maar ook in manuscripten en boeken. Dus manuscripten uit de Universiteitsbibliotheek van Leiden. En dat is ook. Het is hartstikke emotioneel om in de universiteitsbibliotheek te zitten. En dan een, een, een, een vel papier voor je te hebben, waar hij met zijn ganzenveer veer zijn aantekeningen en zijn berekeningen op heeft gemaakt. Dat is, dat is fantastisch. Dat je zelfs door de, aan de doorhalingen kun je zien. In welke richting die moet hebben gedacht. Ja. Ja, dat aardig, geweldig is dat. En dat ligt daar. Ja, tot slot ja, nog even prachtige ja? schilderijen. Echt ook ja, okay. hele mooie originele. Goed. Ik wou nog eventjes uh, zeggen dat jullie ook een serie filmpjes voor de uh, VPRO ja. hebben gemaakt. Daar liggen jullie nu de laatste hand aan. Wat zijn dat voor filmpjes? Kan je dat nog heel kort even zeggen? Ja, nou, dat... het, zijn, het zijn elf uh, filmpjes over uitvindingen, ontdekkingen, uh, werkwijzen van uh, Christian. Ze worden ja. gepresenteerd door Vincent. Ja. En um, ja, daarin leggen we eigenlijk steeds in drie minuten uit wat de wiets is. Ja. En uh, dat hele wordt... korte filmpjes. Zijn hele korte filmpjes. Hoe zag dit eigenlijk uit, Christian? Ja. Het was een hele mooie man. Ik heb een heleboel uh, foto's ah, voor jou genomen, maar heb je nu handen. geen tijd voor? Was, ah, ik okay. vond het een hele mooie man. Maar eerlijk gezegd, ja, ik vind vooral de de wat voor mij is de overeenkomst tussen uh, Christian en Vincent nogal uh, opvallend. Dus ik vind ze alle twee heel <laughs> erg <lijken> leuk. Ze lijken ook nog <laughs> op elkaar. Nou, was het maar waar. Dat is, uh, nee, dat, ik kan niet in de schaduw van uh, deze oh, nee, het was een le En Vooral ook als jongetje was hij ja. heel erg schattig. Dank jullie wel. Ik hoop dat iedereen naar die tentoonstelling gaat kijken... in de Grote Kerk in Den Haag. Zometeen KZ Luna, daarin Hans Frank, senator van het CDA te gast. En morgen dan is hier Kees Grimbergen. Dag.